Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een brand in Rotterdam is overgeslagen naar het pand ernaast. Vanochtend rond 4 uur brak er brand uit in een historisch gebouw op het Noordereiland midden in Rotterdam. De brandweer kon niet binnen blussen omdat het een onveilige situatie was, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Ja, alleen de buitenmuur is van steen, maar van binnen is uh, alles uh, van hout. En uh, ja, dus gaat het dus uh, in de, de isolatie, in de houten vloeren, in de plafonds, breidt de brand zich nog steeds uit. En echt met onwijs veel water proberen die brand uh, te blussen. Maar vanwege instortingsgevaar gaan ze dus niet uh, naar binnen. Voor zover we weten zijn er geen slachtoffers. In totaal zijn er vanwege de brand in Rotterdam 12 woningen ontruimd. Een uur geleden zijn militairen aangekomen om te helpen in het rampgebied in Spanje. Door de zware overstromingen zitten sommige mensen nog altijd zonder stroom en stromend water. Op social media staan oproepen van mensen die op zoek zijn naar vrienden of familie waarmee ze geen contact kunnen krijgen. Intussen komen er steeds meer inzamelacties, vertelt correspondent Miralde Bruyne. Gisteren toen we door bij Porta liepen, werden we ook aangesproken door mensen um, die zo'n pagina hadden opgezet. Uh, en vroegen van, joh, kunnen we daar geen aandacht aan besteden? En er zijn ook heel veel uh, bedrijven die willen doneren. Uh, bijvoorbeeld Real Madrid, die heeft al 1 miljoen euro geschonken. En uh, die is ook nog eens in een inzamelingsactie begonnen uh, voor het Rode Kruis. Het dodental van de zware overstromingen staat op 158 en loopt waarschijnlijk nog verder op. Er zijn nog altijd tientallen vermisten. En goed nieuws, voor al die mensen die bij het kampvuur Wonderwall of Het is een nacht willen spelen... maar geen geld voor een gitaar hebben. Moet je wel naar de bieb in het Overijsselse Losser. Daar kun je sinds kort ook instrumenten lenen. Want veel kinderen vinden een instrument bespelen maar heel even leuk. Nu hebben we het eigenlijk opgelost, want nu wij muziekinstrumenten uitlenen... mag het gewoon een blauwe maandag leuk gevonden worden. Want je kunt het gewoon gratis uh, proberen. Ja, ik wil ook wel heel graag een instrument en mij leek viool heel erg leuk. Het klinkt ook heel mooi. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Het uitleensysteem moet de drempel voor het maken van muziek weghalen. Ook voor de ouders, want instrumenten zijn vaak duur.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 Ja, zie je hem in de ochtend en hé, hey, geen reclame, geen rabbelbiertje. Dat is wel jammer dat er een heleboel Jammer, ja. Maar wij hier weer een eh, kopje koffie. Ja, dat wel. Ja, natuurlijk. lekker hè, een kopje thee. kopje koffie, kopje thee, speculatie erbij. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dat ja. rabbelde er heerlijk in. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen. Nou, nou, nou, nou, de boys rambelen mee hoor. Ja, de <laughs> boys are back in town. Gerry, goedemorgen. Goedemorgen. Wat Charlotte. leuk dat ik jou weer eens zie. Ja, nog ja, ja. weer hè. Je ziet ja. er weer gezellig uit bij nou, Ja. Dank u. Dank u. Je straalt helemaal. Ja, tuurlijk. Heb je dat altijd als je mij ziet? Ik straal altijd. Ah oh, ja, ja, dat hebben wij met elkaar. Hè? Ja. We hebben die chemie, Willem. Ja, heb je dat niet? We nee. hebben chemie. Hebben jullie? We hebben chemie. Geen niet. ik heb ja. wel. Ik heb chemie wel. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij hebben chemie. Ja, hij heeft muziek, let maar op. Heb ik muziek? Ja, jij hebt en muziek. En met elkaar matcht dat. En het, aller het allerbelangrijkste is, drie uur lang weer. Ja, ja, ja. Kijk. Dat zijn wel lange platen. Ja. Drie uur lang, zo'n stukje uur, ja. muziek ja, van drie uur. Ja. Ze varen wel eens draaien en twee keer hetzelfde, alleen de tweede keer. <laughs> <laughs> dat is wel weer jammer dat. Ja, maar goed, uh, de komende drie uur, komt van alles weer voorbij. En toen oh ja, nieuws, ja, okay. Radio nieuws weer, het weer, het verkeer. Uh... En iemand uit ver, die ver woont volgens mij ook. Die I'm, aan, I'm... De, aan de telefoon komt, denk ik, of zo? Dat ik weet het niet. Dat, ik weet het niet. Dat, ik dacht dat, dat ik zoiets gehoord had. Oh, oh. oh, dat zou best wel eens een bischop uit Spanje kunnen zijn. Oh, dat is die gast uit, uit Roma. Die, die bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja die die ja, ja, ja, komt al die snel me naar met Nederland. Die slomen met die baard. Hij ja, die ja, twee weken komt die al, hè? Ja, ja, ja maar die komt wel meerdere keer per jaar, hoor. Of, ja, dat weet ik Op zijn weken weken leeftijd nog, hè? Ja. Ja. Ik begin gelijk met een, een verzoekje, want ik kreeg dus te horen. Wij zijn dus ook te horen in diverse bedrijven en ook fabrieken. Ja. ja, ja, ja. En uh, er was er eentje bij die zegt van... Dat uh, is trouwens een, een Duitse collega, was een Duitse? Ah, zo? Ah, zo ja, ja. En die heeft gezegd van... Uh, van de God, hebben jullie nooit geen, uh, geen, uh, geen Duitse muziek? Of noem uh, je het nou je Welle muziek? En ik zeg, ja, wat wil je horen dan? Nou, hij zegt, als maar iets Duits is. Nou...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 Ja, via Wat een vrolijk Ja, een vloek. Ja, ja, ja, ja, heel ja. ja. Heel Bruto vroeger. sociaal product. <coughs> Dat is uit de tijd van de nooie. Ja, wacht even. Ik krijg een deken over me heen. Deken. Een deken? Ja, ja, ja. Heel, ja, inderdaad. Ik er geen last van. Nou, Wat voor deken? Ja, ze hebben ons mee naar bed genomen. Het is knap warm Echt? hier ook. Ja? Ja. In, ya, ja. Oh jee. In, Heel ver weg oh. heeft een dame ons mee naar bed genomen. Oh. Nou, dat vind ik altijd wel leuk als ik door een dame mee Daar naar bed word genomen natuurlijk. Willem, hey, Willem. Ja, nee, nee, nee. Willem, Willem wel. Ja. Ja. Maar het is toch wel leuk dat, dat mensen zo ver gaan dat ze de boys ja. Ja, en de girls ja, meenemen naar bed is, toe. En, ja, dat is wel leuk. Die, niet te geloven, <laughs> is niet te geloven. Maar ja, goed, zij heeft de radio meegenomen naar bed. En, ja, ja, wat ja. niemand gezien heeft, maar goed, die deken hing erover, het was hartstikke donker. Ja. Ja, ik, ik heb piano mee gesleept onder die deken. Wat uh, heb een je piano. Met? Ik ga er wel even achter zitten. Mag ik even.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 sure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 And probably will be for life And the waitress is practicing politics As the businessmen slowly get stoned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 Ja, Billy Joel en uh, ja, onderwijl onder dat, uh, ja, dat het, het nummer afloopt, uh, hoor ik een uh, verhaal over, over ecologen en over een paddenstoel van Cheryl. Die helemaal tof ja, maar het maar is rekenen. herfst, het is herfst toch nu? Ja, dat klopt, want ik reed naartoe en ik zag mijn partijtje eikels uit die boom vallen en ik denk, ja, klim er dan ook niet in, hè? Ja, moet ja. je mij niet zo lang kijken, hè? Als oh. jij het over eikels hebt, Eikels, ja, en paddenstoelen. Paddenstoelen, ja. ja. Want je ja. kan piano spelen heb ik net gehoord. Ja, dat was, dat uh, was een, leuk, hè? Dat deed hij goed, hè? Ja, ja, ik, Hij had uh, een beetje smoel op Iris, uh, Iris uh, Smit, Oh, echt? Nee, de hond. Nee, oh, Iris Hond? He. Iris Hond, ja. Wie? Ja, geen hond die er iets van begrijpt. Wie maar, ja. maar, bedoel je? Maar, Ja, Iris Hond. Ja, dat is een pianiste, Willem. Oh. Die komt uh, de afgelopen weken recentelijk uh, op tv. Ja. Komt zij, uh, Vivaldi komt zij, uh, maar, toch? Ja. Die, val, die komt zei, de vierjarige tijden, ja, ja. Ja, Vier jaar getijden, hè? Ja, maar ze, ze, ook, ja, ze andere, ja, Maar ja. Is, dat, is dat niet heel erg moeilijk? Want ik heb wel eens mensen gezien die ze de vier jaar brengen, zeg maar, gewoon live op het podium. Dat is niet niks, hè? Dat is niet niks, nee. en die staan dan met die viool. Maar ik wilde wel eens zien hoe dat met een piano doet. dan. Ja. Die hou je er nooit vast, dat kan dat niet. Nee. nee, maar je hebt ook lichtgewicht piano's, hè? <laughs> piano Light. <laughs> uh, uh, piano Light, yes. Piano Light, ja, ja. Nee, ja maar goed. Maar oké, okay, maar hoe kom je daar zo bij? Nou, uh, ja, dan ja, ja, nou, breng je me. Geef ons de apropos, hè? Ja, zie je van me ja, ja. Ja, ik, ik, uh, ja waar, waar, waar, waar hadden we het nou daarvoor over? Uh, Jij had last van je paddenstoel, nee? Ja, de natuur. Ja, de de na natuur. De nat nou, die, die ecoloog Franke van der Laan. Wie? Die ecoloog Franke van der Laan uit Haarlemmermeer. Ja. Dat is een man van 71 die nog bomen uitgraaft. Uh, kleinere boompjes natuurlijk. En wat doet hij daarmee dan? Uh, die uh, worden gespaard. Uh, die bomen worden normaal uh, door, door uh, bouwbedrijven weggevaagd... omdat er een gebouw oh, moet komen. Moet gebouwd worden. Okay, ja. Maar er staan dus bomen die potentieel nog uh, groot, groot, gro groot kunnen worden... en die ons dus kunnen helpen als het gaat om uh, CO2... Uh, Uitstoot. Uh, nee, juist... Uh, op, op, ja. Op, ja, het ja. opnemen van CO2. En hij zegt dus dat hij meer ziet in uh, de energie... Trans, uh, transitie op het gebied van uh, bomenplanten, uh, groenplanten. Ja, ja. Uh, dan uh, al die windparken en uh, of uh, uh, uh, hoe noem je dat, uh, zonnepaneelparken, windmolens. Uh, nou ja, gewoon de alle, uh, natuur, de natuur gewoon. Hij, uh, hij zegt, je moet gewoon de natuur zijn werk uit doen. Ja. Ja. Dus daar heb ik uh, Ik heb een, een leuk filmpje gemaakt op zijn. Op zijn oh, ja. Ze hebben een heel. Uh, Tuinproject hebben ze opgezet bij Lincoln Park heet dat. Dus bij de Meerkerk in Haarlemmermeer. Het uh -huh. was een gigantisch uh, brakenliggend terrein. Dus in de tijd van het jaar is het gewoon een soort paradijsje geworden met groen. En, met, en anders met... hadden ze daar gebouwd misschien. En no dan? Nou ja, dan gaat dat nog gebouwd worden. Maar dat oh. kan het nu nog wel een paar jaar duren. En die man die is toen toch ook in het nieuws geweest? Ja, zeker. Die, uh, Hij heeft toen die boompjes uitgegraven allemaal. Dat, was, ja, dat, dat was begin december was dat. Ja. En later stond hij uh, hier op de Grote Kort zonder die kerstbomen te verkopen. Ja. Moet je met, met zo'n man, Gerrie? Moeten we dan nog mee? Ja, sorry. Af en toe dan ja, zeg ja, ik ja, ook weet, iets. Ja, nou Af en toe ja. dan zeg ik ook iets. Dat is ook zo raar, zo stom. Nou ja, het is niet zo gek wat je zegt. Want kerstbomen... Ja. Die worden natuurlijk ook gekweekt, hè? Hier in Nederland. Ik weet niet. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.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 Zo hoort ik even, die is even live gezongen. ja uh, love you. <laughs> ja, zo'n leuk nummer hè, met uh, Nicole Mooi Kidman nummer. en uh, Robbie Williams bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijk Nancy Sinatra. Met, met, ja, nee. uh, maar wie was dit dan? Uh, nou, volgens mij was dit de originele. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Jij draait alleen maar All originele. Teken. Originaliteit is het mooiste wat er is. Maar jij, jij valt ook niet op Nicole Kidman. Hè? Op wel, wel, hij valt niet op Nicole Kidman. Ja. Wel, wel op de zuster? Die vindt ja. hij wel leuk. Ja? Ja. Ja. Maar Nicole Kippen zelf hij, ja. nee, die is te rijk. Is te en hij haalt echt van arm. Van arm? Ja, hij, van, oh. hij, hij, hij, hij heeft open hart voor de arm, Willem. een Dat, groot ja. hart. Nee, ik zeg het ja. ja. een keer, een op, operatie gehad. Dat was het. Je haalt de bol weer <laughs> door elkaar heen. Volgende maand hebben we kerst. Ja. Volgende, zijn jullie je huis nou een beetje aan het decoreren? Ja, ik wel. Ja, maar überhaupt, even los van de kerst. Sommige mensen willen hun huis opknappen. Dat was met Moos ook. Die hadden met zaad samen een prachtig mooi nieuw huis gekocht. En die hebben er toch prachtig twee hypotheek genomen. Ja. Dus de huiskamer met nieuwe laminaat. Nieuw bankstel, prachtig. Alleen geen overgordijnen. Oh. De Saar zegt boos. We moeten nodig nog nieuwe overgordijnen. Ja, weet je wel wat er kost, nieuwe overgordijnen. We, we, we hebben al ons hele budget uitgegeven, een nieuwe keuken. Noem het allemaal maar op. Ja, ze zagen maar de, de buurman aan de overkant. Die staat steeds, als ik bloot in de kamer loop... staat hij steeds naar binnen te kijken. Toen zegt hij, nou als je maar genoeg voor de ramen gaat staan... dan koopt hij wel nieuwe overgeduimen. God, het is, is altijd weer... Ja, ja, Ach, ja ik ik ik die arme vrouw altijd altijd arme moes hè altijd altijd moes met jou hè maar ja. heb, jij, heb jij iets met die met, met... ja ik heb iets met die met die moes en die zagen ook ik vind zo schatje die zagen echt een leuke leuke vrouw is dat hoor ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar goed, uh, uh, ik kijk naar Gerry en Gerry kijkt naar mij, ja, maar maar ze, is, moet, ze moet eigenlijk naar Willem kijken, want Willem bespreek je altijd met jou altijd oh, over over, dat met mij ook over ook pluspunt. Je. Ja, dat is er weer een pluspunt. Ik voor doe Willem. alleen maar enkel de techniek en voor de rest, ik heb totaal geen idee hoe ik zo'n programma moet maken. Dat weet ik niet. Nee, Gerry. Nou ja, weet je, uh, een, moet je eens vragen. Had jij er iets van pluspunt? Ja, zeker, ja, zeker. <laughs> Ja, nou, Niet, lachen, hè? Niet lachen, want het is heel ernstig. Nou, ja, nee, het toch? gaat namelijk over het opstellen van je testament. Het opstellen oh. van je testament. Nou. Ja. Goed. ja, maar dat is, nee, dat is echt waar. Dat kun je dus ook... Uh, uh, er is een notaris, de notaris van de Valk. Hè, dat is bekend hier in Stantwoord ook. Er is een gast die uh, vertelt dus over uh, het opstellen van een uh, levenstestament. Hebben jullie dat wel eens al gedaan? Heb je al een testament gemaakt? Ik heb wel eens een testament gemaakt, ja, maar heb dat, was, was, gemaakt, ja. Ja. dat was in een situatie dat ik uh, ja, uh, uh, was je... van een zijde uh, wat uh, moeilijkheden verwachtte. Oh. En ja, je dan, je dan moet je dingen vastleggen in het testament. En jij, heb jij een testament? Ik heb uh, er wel ooit een, een nummer over gemaakt, een nummer over geschreven. Die heb ik later verkocht en bouwden wij naar groot. Ah ja. Oh, dat is ja. heel slim. Ja. Dat zei hij laatst zeggen, maar Ja, zit ja, ja, een ja. weekje van Willem dat testament in. Ja. Ja, ja, ja, ja. Die heeft dat gecomponeerd. Dat ben jij geweest. Dat ben ik. Ja. Ja. Amin Meester, dank je, dank u. Ja, dat is heel, ja, heel ja. slim. Ja, heel slim ja. ja, ja. Maar in ieder geval, um, um, het is natuurlijk, wat zijn de verschillen? Waarom zou je het opstellen? Wat, is, wat zijn de voor- en van de nadelen? Wie kan je helpen bij het maken van een, van een, uh, no, ja, dat is eigenlijk de notaris. Ik ben ook naar de notaris gegaan. Die maakt het op. Ja. En dan zeg je van wat je wil, wie, wie, wie je lang, alles... Ben jij ook langs de notaris gegaan? Ik ben langs de notaris gegaan. Sta in je testament? Hé, hey, hey, hey, he, hey. Even, even centraal hè, even centraal. Ja, ik denk nou, ja. maar, ik, ik denk nou dat ken ik ook wel uh, mijn <laughs> huis opnieuw uh, ingericht. <laughs> nee, maar in ieder geval is het natuurlijk dus wel heel belangrijk... dat de nabestaanden niet voor een gek... Uh, ja, de, dat ze weten wat ze moeten doen en zo, weet je wel. Ja. het is niet leuk, maar het is wel verstandig. Het is een. Het is een uh, He? Ja, ja precies, precies. Maar in ieder geval, dat kun je dus bij, uh, bij Pluspunt. Kun je dat uh, uh, dan. Uh, dat is op 26 november. En dat is dan van 7 tot 9. Dat is s avonds, op een dinsdag is dat. Dat is in Pluspunt, Pluspunt Noord. En dat is gratis. Je krijgt koffie en thee en wat lekkers erbij en zo. En dan kun je je aanmelden bij Pluspunt. Om dan uh, daar wat over te horen wat de voor- en nadelen zijn om een levenstestament op te stellen. Ja, maar je hoort in de media, hoor je, en uh, ik ben even serieus nu. Nou, zal ik tijd worden? Ja, nee, maar dan hoor je steeds meer dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, liefdadigheidsinstellingen ja. een beroep doen op mensen om uh, hun testament zo aan te passen dat er geld wordt geschonken aan een, uh, een goed doel. Wat vinden jullie daarvan, collega's? Nou ja, dat, dat is bij Pluspunt ook al gebeurd. Ook, dat gebeurt al, daar ook wel vaker hoor. Dat mensen dus gewoon Pluspunt ook in hun testament hebben opgenomen. Voor iets. Uh, ja. dus op zich is dat natuurlijk best wel mooi, natuurlijk. Maar je kan mensen daar toch niet toe pressen om dat nee. te doen? Nee, dat vind nee, ik niet nee. Nekkers. Dat gebeurt ook niet. Dat ik gebeurt ook nekkers. niet. Nee. Je, je ziet uh, bijvoorbeeld uh, bij de KNRM: zie je bijvoorbeeld ja, uh, ook, mensen die ja. dus binding hebben met de KNRM. Ja. Die uh, nemen dat op in het testament, dat een nalatenschap naar, naar de KNRM gaat. Ja. En dan wordt dat gebruikt voor, uh, voor, uh, voor hele goede dingen. ding. Ja. En, uh, ja, dus dat vind ik dan wel weer goed. Maar dat is nooit kwestie van pres, nooit. Nee, ken ook niet. Nee, je hoort er wel eens in Amerika. Doen ja, we, maar Amerika. Dingen, dat, dat, dat is aan hun kat of hond, weet je wel? Alles. Dus ook een van die popsterren die dat heeft gedaan, geloof ik. Hè? Uh, ik weet niet wie dat was. Maar in ieder geval al hun bezit, al het geld, weet ik wat, allemaal naar... Was dat niet Prins of, of iemand die ook... Nee, nou ja, Prins die een wit paard had die. Nee. Of, of. Heeft hij daar, uh, daar alles aan uh, vermaakt, zeg maar, zijn geld en alles? Ja, men van zegt gemaakt? van wel, maar het paard ontkent alles. Een horse is een horse, of course, of course. Ja, Gerry, had je Mr. verder nog <laughs> ja. Had je verder nog iets om het uh, onderwerp? Uh, daar had ik het wel eens over gehad, over het positief zelfbeeld. Dat hebben we het vorige keer, geloof ik, al over gehad. Nou, kom je ook eten bij Pluspunt? Hoe laat? Oh, oké. Okay. Gezellig, met de buurtbewoners. Je kan genieten van een verse maaltijd voor 10,50 euro. Inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. En dat, uh, dat is uh, uh, elke maandag en donderdag van 5 tot 7. Nou, voor 10,50 euro. Nou, 10,50 euro. Het is wel 10,50 euro, 50, hè? Nou ja, maar dan krijg je ja, wel kom... een drie gang. Krijg je, het is allemaal ja, diverse maar goed dat Als je, je dat duur? Boel... Boel... Nou ja, als je met een gezin heen gaat, bijvoorbeeld de uh, gezinwerk uitkomen. Er was een gezin mm. van 30 kinderen. Ja, maar het gaat nu om oudere mensen, hè. Het gaat Ja, die hebben nog 30 kinderen. kinderen. Het, nee. om, nou, het kan natuurlijk wel, maar het zijn vaak allemaal ouderen. Ja. Maar dat is toch gezellig? Ja, is dat is gezellig. is gezellig. Maar dat is wekelijks dan? Of... Elke week. Ja, elke, elke week en dan elke maandag en donderdag Dus twee keer in de week. zeg maar. En is de menukaart op internet te vinden? Of? Nee, dat, dat is altijd een verrassing. Maar als je dan pluspunt binnenloopt op die dagen... dan ruik je al wat er is. Alweer patat. <laughs> Jammer hè. Hey. Ik, liep, oh, ik liep vanmorgen over de Kleverlaan. Je hebt ook een bus op de Kleverlaan. Ja. Er zat een man op een bus te wachten. Hè? Ja. Ik zeg, hey, kom eens van die bus af. Ja, dat mag niet hè? Ga je die bus zitten? Nee, dat kan niet. <laughs> heb je verder nog iets, Gerry? Of zeg Zoveel? je van nu eventjes. Nou, ik zou ook nu even een uh, pauze willen. Even, even. Je zou nu weer gaan pauze willen. ja. ja Gerry krijgt namelijk per bericht betaald. Haven nog muziek voor ons? Nou ah, ja, natuurlijk jongen. Voor jongengeliefden heb ik het altijd hè. Zo, zo, zo, zo. Ach, dood. Maar ja. wie is dit? Mag je me zo vertellen? Ik zag Charles wel helemaal glunderen natuurlijk. Ja, maar, maar hij herkende dat gelijk. Een van mijn oude maatjes, Jaak Kloes, natuurlijk. bent. Uh, ja. En Jacques woonde in Beverwijk. Uh, Leeft hij nog? Uh, Jacques, nee, nee. Jacques, uh, is een aantal jaren geleden overleden. Uh, eigenlijk uh, door zijn uh, goede vriendin. Uh, waar hij niet <laughs> samen mee woonde, maar waar hij duidelijk wel iets mee had. Uh, in bed gevonden zocht uh, oh, dood. Echt, ja, gebruikte ook nog drugs en zo. Okay. Ik weet niet of dat de doodsoorzaak is ja. geweest uiteindelijk. Maar, maar in ieder geval... Uh, en die vriendin, die lig, uh, Sjaak ligt begraven in Beverwijk op een uh, natuurbegraafplaats. Mm -hmm. En uh, zijn vriendin, die is inmiddels ook overleden... die, ligt er, die hebben ze erbij begraven. Oh, ja, ja, oh, ja, ja, ja. Maar met Sjaak heb ik natuurlijk... Uh, uh, na die disdimensionperiode... Uh, uh, ja, deed hij allerlei snabbels... Ja. Uh, ook, ook samen deed hij een act, deden ze Coos na en zo. Oh. Met een andere, met een soort cabaretier die ook heel goed kon zingen. Ik weet even zijn naam niet. Maar. En Sjaak, die trad natuurlijk, uh, als hij de mogelijkheid had, met allerlei beentjes gewoon live op. En met Ruud Janssen ja, hadden we een repertoire van Blood, en Tears. En van uh, uh, Chicago en, ja. en uh, uh, Joe Cocker. Ja. Little help from my friends, maar een, in de Joe Gogger versie in het Konjaak. Oh. prachtige, ja. Leuk. Ja, hij had een prachtige, opera-stem ook echt. Hè? Mm -hmm. We kennen natuurlijk het nummer de opera van de, van de Ja, man ja, ja, ja. Maar zo'n stem had hij ook werkelijk. Ja? Het was echt, ja, en het was een beetje hij had een beetje de looks van Dean Martin. Dat is een roeping misgelopen een beetje. Nee, dan maar, dan maar, maar, zo... maar, maar want Jaak die had echt de, de dames was stroopachtige mannen. Dus, oh ja. Ja. Oh, nee. ja. Van hem, van zich Dat was echt een ja, was zo'n beetje zo'n uh, De Martin. Uh... Kroener, een Crooner. Ja. Nee, nee, nee, maar qua uiterlijk bedoel ik. O, qua uiterlijk, oké. Okay. Dus dames vielen daar massaal voor, als een blok. Okay. Ach, als een jy, blok. Jy, ach, jy. Ja, ja. Niet alleen het die blok, maar, maar ieder, alle dames, allemaal, alle... allemaal blokken. <laughs> ja. Ja, nou goed. Hey, okay. Willem, was, ben, jij, ben jij gelukkig met je partner? Ik ben, ik ben gelukkig met mezelf. Je bent gelukkig met jezelf? Want er was een stel, ja, die, die man die zegt: ze waren eh, 25 jaar getrouwd. Toen <lacht> zegt die man: we gaan naar Groenland. Oh, wat leuk, zegt die vrouw: oh, Wat leuk, leuk, leuk dat je dat van me doet. En als dat nou 50 jaar getrouwd zijn, waar gaan we dan naartoe? Nee, nou ja, dan haal ik je weer op. Altijd van die, van die, van die, ja, daar heb ik al, daar heb ik al mensen die me sturen met berichtjes van waarom er altijd van die negatieve mopjes. <lacht> maar ja, je vertelde me al dat jij het hele uitleg van Hans Teewen ook hebt, dus ja, dus, <lacht> dan snap ik er wel een beetje. Ja. Nee, maar dat maakt allemaal niet uit, dat geeft helemaal niks. Dat, uh, wij worden daar niet verdrietig van of zo. Nou, je stond wel te houden, ik zag het wel. Nou, nee, eigenlijk meer uh, over, uh, er schoot een, een herinnering door mijn hoofd in over een vriendin uit Zwitserland. En daar wil ik alleen maar over vertellen, eigenlijk. Vertel one time a long time ago, on a mountain in Switzerland, yo lalalalo. There lived a fair young maid. Lovely, but lonely, yo, ho, ho. Day after day. But no love came her way One day her papa say Someday we'll go down to the village in the valley There you'll meet a nice young man You'll ask for your hand And you'll be happy mm ba, -ba, mm -ba. That really oh, oh, oh. Did she ja, dat waren nog eens nummers. mooi nou. kort ben je, naar, ben je wel eens naar Zwitserland geweest? Ja, dan? zeker. Ja, ja, ja. Zag je er niet eens dus een berg tegenop dan? Nee, nee, nee. We oh. nee, nee. hebben behoorlijk wat uh, sneeuw in de top zitten. Dus, ja. uh, maar ja. om te skiën? Ging er geen om te skiën? Uh, alleen op de terugweg. Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, dan, dan, dan, kom je ook, uh, <laughs> dan kom je ook van boven naar beneden. Vaak wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ik wil nog eventjes uh, terugkomen op uh, wat je net zei over, de, over Jacques Kloes en over zijn markante stem. Mm -hmm. En uh, daar heb ik nog even de nummer over gevonden en uh, ik zal hem even draaien. Voor jou dan. Oh, dankjewel. About the music that you hear, the show, the show, you just like the show. The glittering, the number one, the one, the stole the show, the show, the show, you just like the show. Ja, ik, ik, ik, ik denk, heb je nou een stukje kougoum in je mond of ben je aan het praten? Wat ben je nou aan het doen? Uh, ik, heb ik, ik heb geen kougoum in mijn mond en ik was ook niet aan het praten. Nee, dat dacht ik, dat dacht ik, dat dacht ik. Ja. Ah, zo, een nou, Digimans Band. Ja, het blijft, het blijft gewoon, gewoon een superleuk nummer. En, ja. Uh, en uh, ja, ik heb ze ooit een keer live gezien. Dat was er in de tijd, zat ik nog op de technische school in Deventer. En daar traden ze op. En de hele kantine is verbouwd. Ja. ja, dat zou best, ja. Ja, nou ja, niet, niet door de bent uh, hoor maar ja, nou ja, goed. Het was wel uh, heel bijzonder, eigenlijk. Uh, even kijken, dan gaan we naar het volgende toe, denk ik. Want dan moet ik eventjes kijken. kijk hoort, er eens even wat een accent ik heb, hè. Ja, dat... Het dat, dat gaat uh, automatisch, hè, denk ik. Gerrie en ik zitten elkaar aan te kijken. We denken, ja. nou, wat gebeurt er nou? Ja. Hij heeft een accent. Ja. Hij heeft een accent. Ja, ineens, ineens valt het op, hè? Ineens, ja. Het is dat je het zegt. Ja. Ik had het ja. zelf niet eens door. Ja. Ik had het zelf niet eens door. Even kijken. Want ik zal je vertellen... Ik zoek een, een <tus> nummer erbij, nu eventjes. Die er... Ja, kijk. Oh, hier staat hij er twee keer zelfs. Ik probeer een bruggetje te slaan naar, uh, naar het weer. Maar het is zulk slecht weer. Dus die brug die komt er vandaag niet, denk ik. Charles, uh, probeer jij het? Nou, ja. Ik ben, ik ben aan het proberen of, uh, om te kijken of ik... Uh, uh, informatie over de weersomstandigheden kan verzamelen. Ah, er is vast wel wat over het weer te vertellen. Dat, oh, is, nee. dat is Ja, ja, ja. ja nou, ik, ik, uh, Willem, kunnen we dat... Daar zou je mij zo'n plezier mee doen. Jerry, kijk, kijk Willem ook eens lief aan. Misschien doet hij het dan. Wat, wat dat wil je, je dan? Nou, dat, dat je een beetje in de kerst... Uh, Kerstfeer. In de kerstsfeer... Uh, oh, jee, nee. I'm dreaming of a white <laughs> Christmas. Zoiets, weet je... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat we de sneeuwvlokjes al naar beneden zien dwarrelen. Zoiets. De... Nou ja, goed. Uh, ik, zit naar, ik zit nu naar mijn sneeuwballen te kijken, maar... Oh, vooruit. Nee, dat is helemaal geen, uh, dat is helemaal geen, helemaal geen, geen dingetje. Deze moet ik hebben. Komt-ie. ja oké okay. En maar, heb jij voor mij het weer dan? Ik heb alweer het weer. Nou, vooruit. Later deze week, luisteraars, komt een krachtig hoogdrukgebied naderbij en geeft in het weekend veelal kalm novemberweer. Het aandeel zon neemt toe. En in de nachten naar zondag en maandag... daalt de temperatuur tot... ja, ja, Oeh, rond het Ja, De schaatsenken uit vet, mensen. Wanneer? De schaatsenken uit vet. Wanneer? Ja. Nee, zondagavond. Ja, nee, het gaat nog niet zo, zo streng vriezen. Maar er komt vorst. Ja. De eerste vorst komt eraan. Maar in Zandvoort of... Uh... Dat staat er niet bij. Dan komt Maxje ook dat... mee dan. Dat denk ik wel. vorstelijk oh. bezoek. Vorstelijk bezoek, ja. Nou, we maken ineens een sprong naar de donderdag. Ja. Dan is het uh, andermaal bewolkt, maar de kans dat het uh, geheel droog blijft is groot te noemen. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 15 graden gedurende de middag. Nou, dat was dus gisteren. Ja, lekker. Dan gaan we ja. dat is uh, ja, best goed. weer. Weer uit het verleden is ook wel eens leuk. Ja. Dat laten ze op de site staan. Ja, dat, nou ja, goed. Vrijdag geeft andermaal flink wat wolkenvelden. Eh, met zelfs weer kans op wat motregen. Dat zou dan vandaag moeten zijn. Ja. Het samenhangt met de voorzichtige passage van een zwak koufront. Overigens verandert er weinig in het uh, algehele weerbeeld. En blijft het, het meest bevoort weer. Bij niet al te veel wind uit het westen wordt het zo'n 15 graden. Nou, de vooruitzichten tot 8 november, luister en huiver. Tijdens het weekend treedt een overgang op, luisteraars... naar een regime met deftige, staat erbij... hoge druk boven onze omgeving. Wat een lange zin, joh. Ja, ja. en daardoor wordt het kalm weer... met een toenemende kans op mist in de nachten. Dus, dus kalm aan en rap een beetje. Ja, ja... Ik kan, ja. Dat is Hermavinkers. Ja. Ja, daar, ja. goed. Ja, de zon die komt uh, vooral uh, in de loop van het weekend uh, komt die er beter bij. Maar wolkenvelden uh, blijven op de loer liggen. Oh. Gooi, gooi die kerstmuziek eens omhoog. Ik krijg er zo'n lekker gevoel bij. Ik zet er even een rendier bijna. Dan. Ja, ja. Dan worden de mensen thuis ook helemaal blij van uh, Willem Ja, mooi, hè? Ja, ja. Heel ja, ja, ja. Muziek is je hebt je, je, je piekles mogen poetsen, vriend. Pardon? Goed, was dat het weer? Of had uh, je nog meer? Nee, er staat niet meer op. Dus dat is, dat is het. Dat, dat was het weer weer. Maar ja, dat is ongelooflijk. Dat is wel heel weinig. Ik vind, ik vind het een heel vrij korte... Ja. Heb ik hier nou die uitstandspannen helemaal? Maar de, de kou komt er aan. En er waren twee vlooien. Die hadden, de, de, de ene vlooien had het ook zo... Ik heb het zo koud. Ik heb het zo koud. Zit, ja. je, zit die andere vlooien. Ja, waar, waar, waar woon je dan? Nou? Hij zegt, ja, zit in de baard van een motorrijder. Ja, dat moet je ook. in De baard van een motorrijder, logisch dat je het koud hebt. Je moet een dus slipje van een vrouw opzoeken. Oh ja, zeg. Ja, ja, ja. Je moet gewoon een slipje van een vrouw opzoeken. Nou, dat zou die doen. Twee weken later komen ze elkaar weer tegen. Hij zegt, en? Nou, hij zegt, ik heb inderdaad een slipje van een vrouw opgezocht. En, ja, het was lekker warm. En wat loop je dan te bibberen nou? Ja, hij zegt, ik weet niet hoe het kwam. Ik zat ineens weer iets in die, of die baard van die motorrijder. Ja, hij is op het randje. Dit is echt op het randje. En ik zie nu allemaal luisteraars. Ik kan het zien, hè? Plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. En we hebben er nog maar eentje over. Achter zijn we zelf. Ja, ja, ja. Hoe kom jij in. Ja, ik wil helemaal niet weten hoe je aan die humor komt. Het is allemaal. Je hebt altijd van die. Ja, wat moet ik nou zeggen? Van die, van die, van die, een beetje van die Kim Holland humor heb je altijd. Uh. Kim, ja, dat is jouw vriendin, hè? Wie? Dat is jouw vriendin. Kim Holland? Ja. Nee, nee. Geef dat maar toe. broer. Ik krijg goed, goed met haar broer. Oh. Al die gaat op het moment niet zo goed met haar broer. Uh, dat is Jan Zeeland, toch? Nee, nee, Casino heet hij vandaag. Oh, naam. Casino. Ja, Holland Casino. Dat is toch brood, Casino? Uh, ook. -rood, ja, -rood. ook. ja wit ja, ja, ja. Ja. Ook. Casino, ja. Casino, casino wit, casino bruin. Dat ja, heb je ook, ja. ja. ja en Holland Casino. En, en Holland Casino. Maar dat gaat weg in Zandvoort. In Zandvoort ja. gaat die weg. Jullie ja. zijn Zandvoorters. Wat vinden jullie, dus jullie daar nou van? Dat wil ik nou wat weten. Of? Nou ja, ik kom, ja. Er, ik kom er nooit. Ik gok niet. Dus ja, voor mij, mij maakt het niet uit. Gerrit, het hele leven is één gok. Onthoud dat dan voor mij. Het hele is dat leven dat zo, is... zo? Ja. ja. Het, ze zeggen wel eens van Charles, dat Zijn navel is net een roulette tafel. Er zit altijd een balletje in. Oh. Ja, dat van horen zeggen. Ik weet niet of het zo is. En uh, ja. Hij heeft een diepe navel, denk ja. ik wel, hè? Ik ja, weet ja. niet waarom, ik weet niet <laughs> wat het is. Ik denk, weet je wat, ik vraag het aan de vis. Het <laughs> is de avond van de I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go down. My riches can't buy everything. Hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling the children play doing things i used to do they think i'm new i sit and watch as tears go down de Rolling Stones, de Rollende Stenen. Ja, dit, dit, uh, het, lekkere tijdloze muziek. En, ja. uh, en men vraagt ook wel eens: waarom draaien wij altijd van die oude muziek? Ja, waarom niet? Omdat het mooi is. Ja, zijn ze, maar zijn er is ook nieuwe muziek. Ik zeg: wanneer wordt het gemaakt dan? Is dat muziek toch? Niet nieuwe muziek? Nee, daarom zeg ik: wanneer ja. wordt het gemaakt muziek, dan? Uh, ja. ja, nee, dat is, uh, dat, is toch, dat is toch wel heel anders allemaal. Ja, ja helemaal waar. Ja. Dus, nou ja, goed. En jij, Jantje? Jantje, ken je die? Jantje. Kom je dan weer met een mop? Ja, kom weer met een mop, ja. Zag die pruimen hangen? Die kijk... die hangen? Wie? Jantje. Ja, zag die pruimen wat, wat Kijk, die wil hem altijd lelijk hè, als ik met een mop kom. Ja, maar dan denk ik, iedere keer als jij met een mop komt, dan zie ik dus uh, luisteraars vertrekken. Oh ja. <laughs> Dat is heel simpel. Nou, een hele korte. Jantje vraagt zijn vader, papa, waarom ben je eigenlijk met mama getrouwd? Zegt vader, zie je, ja, die vindt het ook. Of die begrijpt het ook al niet, zo moet ik het zeggen. Ja hoor, drie luisteraars. Ja hoor, plop, plop, plop. En weg zijn ze weer. Ja, maar ik weet misschien, misschien, ja, jij, jij bent helemaal van de mopjes. Maar is het nou echt regio gebonden? Jullie zitten vol met humor in mensen in het Westen. Is dat zo? Uh, nou, humor, ja. Nou, ik denk dat er vroeger veel meer moppen verteld werden. Kijk, de een kan erom Denk lachen, de andere die moet erom janken. Dat kan, dat is, dat is, oh, sorry. sorry. Dat, dat en heel veel mensen snappen moppen ook niet. Nee. Dat, dat die is heb ook je. waar, hè? Ja, die nou. heb je ook. Ja. We, Willem is er ook uh, die niet. Nou, alleen omdat, ja. ik, alleen ja. omdat ik aan jou vraag na de uitzending... kun je die moppen nog even sturen via de WhatsApp... <laughs> dat, dat ik even rustig kan nalezen <laughs> nog. Ja, ja, ja. Maar dat komt namelijk, ik ben, ik ben gestart, jongen. Dus ik weet het niet. Maar werden daar geen moppen verteld dan? Bij ons? Ja. Op het platteland? Ja? Nee. Dat was allemaal op. Ja. Yeah. Ja. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on the griddle Life ain't nothing but a funny funny riddle Thank God I'm a country boy When the work's all done and the sun's set low Pull out the fiddle and the rosin' up the bow Kids are asleep, so I keep a catalog And thank God I'm a country boy I'd play Sally Gooden all day if I could But the Lord and my wife wouldn't take it very good So I fiddle when I can, work when I should And thank God I'm a country boy I forgot me old fiddle When the sun's coming up I got cakes on the riddle Life ain't nothing but a funny, funny riddle Thank God I'm a country boy you jewels, I never was one of them money-hungry fools Really they had my fiddle and my falling tools Thank God I'm a country boy Yeah, city folk driving in a black limousine A lot of sad people thinking that's somebody keen Son, let me tell you now exactly what I mean I Thank God I'm a country boy Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle Thank God I'm a country boy Yeah, yeah But well, my daddy's till the day he died And he took me by the hand, held me close to his side Said to live a good life, play my fiddle, and cry And thank God I'm a country boy Well, my daddy taught me young how to hunt and how to whittle. Taught me how to work and play a tune on the fiddle Taught me how to love and how to give just a little And thank God I'm a country boy Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on the riddle Life ain't nothing but a funny, and ride A country boy yeah <laughs> Ja, de grote John Denver. Ja, dat is een mannetje hoor. Dat is een mannetje. Wat dat. Ja, nou ja, goed. Maar we gaan naar richting de klok van, van tien uur. En uh, het, uh, ja. Ja. Misschien heeft Greg hier op de valreep nog iets van pluspunt. Heb ik nog op de. Nou, nou ik wil Op de valreep. Op de, vaalreep, op de vaalreep, ja. Ja. Uh, Het is ook wel een leuk bericht. De rode lichten op de windmolens hoeven niet altijd aan te staan. De rode lichten ja, op dat de windmolens? Is, ik kijk erop uit. Op zee heb je dus allemaal die windparken. En s'nachts gaan die... Ze hebben allemaal rode lichtjes en die, gaan, die flikkeren allemaal. Hè. Intussen zijn het er al heel veel. Maar nu hebben ze dus gezegd... Uh, er is een vraag bij de gemeente terechtgekomen... waarom die lampen constant aanstaan. Want die kunnen ook alleen maar aangaan... als er bijvoorbeeld een vliegtuig of een object komt... dat oh ja. dicht in de buurt komt. Want daar is het eigenlijk voor. Maar waarom moeten die de hele nacht aanstaan? Ja. Ja, dus goed. dat is even een uh, verhaal. Ja. ja ik ja, dat wel, zie wel, het wel ook. Het is een vraagstukje eigenlijk. Ja. Uh, ja. Nou ja, goed. Oké. Okay. Wat, wat wilde ik even zeggen? Dat wilde ik even zeggen. Nou, ja. weet je wat, dan zet ik nog gauw uh, even een stukje muziek op tot de klok van tien uur dan. Ja. En het uh, is nog een beetje, ja, het is nog een beetje, uh, ja, toch een beetje uh, een mean ding, zeg maar. Oh. Wat zakt er is van maken, een boek of een liedje Dan loop ik het bos in met een stuk touw Alleen al de gedachten dat ik ook nooit meer weer zie Maakt me ongedurig en ik krijg het benoond. En er zijn altijd wel meisjes en ze zijn allemaal woest knap Maar er is er in die. Zo mooi is Azi En heb ik altijd mijn lieve In het hoogst van de nacht Maar de er is erin in Die zo lief is Azi Zag de van mij Een bloed of een lithium Of loop ik het bos in met een stuk touw, alleen al de gedachten dat ik ook ga verliezen. Maak me ongedurig en ik kies het En het is eigenlijk heel simpel, want ik vraag niet zoveel. Mijn aas doet de ingewikkelde, ja, dan herinner ik het wel. En het is eigenlijk heel simpel, elke bal gaat weer terug, en ijzer